Vriend met het nws Het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam Utrecht willen fuseren. Hiervoor wordt een nieuw instituut in het leven geroepen: het AVL UMC. De Bedoeling is dat personeel van beide instellingen gaat werken in een nieuw gebouw op het terrein van het Utrechts UMC. Dat gebouw moet er begin 2013 staan.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 De blaadjes vallen van de bomen bijna. Hè? Ja, nou, de bomen vallen behoorlijk uit. Dit is eh, zoals gezegd Goedemorgen Zandvoort vanuit het eh, altijd gezellige Hotel eh, Hoofdland. Vanuit de bar waar eh, onze gastrouw Henny van der Leden u eh, graag een kopje koffie schenkt. Als u eh, radio wil kijken, kom dan gerust en eh, drink een kopje koffie. De techniek en regie is in handen van eh, Roy Haldeman, zoals heel vaak eh, voor dit programma. En de presentatie, oh de redactie vergeet ik, Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen, maar, en dat, eh, daardoor komt dat, de presentatie is ook nog eens een keer in handen van uh, Yvonne Roosendaal. Ja, de eerste keer Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja. Hartstikke leuk dat je naast me zit. En mijn naam is Don de Grebber. We krijgen, uh, we hebben een, een leuk programma voor vandaag. Uh, het Eerste onderwerp komen we straks op terug, wat we daarin gaan bespreken. Maar daarna gaan we naar Yvonne om pakweg vijf en half elf. Wat gaan we doen? We beginnen eerst met uh, Willem Palté, als ik het goed uitspreek. Dat is het nieuwe evenement Culture at the Beach. Dat is een dinnershow voor het goede doel. Ja, en daarna zo uh, rond kwart voor elf krijgen we hier uh, Robin uh, Halmoet... Die gaat praten over uh, de kist- en rijdstrook uh, in het uh, LDC. Ja, want dat strookt helemaal niet, hè? Dat uh, het strookt niet. Er zijn heel veel uh, problemen nee. over nee. in ons kleine dorpje. Uh, ja, en uh, Robin, vader van kinderen die daar in het dagverblijf Dukkie Duk, uh, zijn. Die uh, als ervaringsdeskundige gaat, die daar het een en ander over vertellen. Ja, dan hebben we het... Uh, het nieuws en de boodschappen en daarna, hoe vond het gaan we daarna? We doen. hebben Astrid van der Veld van gemeentebelangen zandvoort en Coor Draaier over de kist en rijdstrook. Want dat schijnt een beetje illegaal te zijn, ja. dat is, uh, maar dat horen jullie straks. Ja, en, en zelfs het budget schijnt uh, er nooit voor geweest te zijn, uh, okay. las ik in een brief. Maar daar gaan we straks met ze over praten. Daarna komt uh, Ariane van uh, het Dieren -te -huis hier in Kennermeland. En die gaan duidelijk praten over de open dag uh, daar. En dan sluiten we af met... Hans Reimers voor de jazzliefhebbers en mensen die denken... Goh ja, nou ja, jazz, jazz. Ik zal eens even gaan kijken morgen, want morgen is er weer een concert. Ja, en met een beroemdheid. Daar zullen we straks met Hans over gaan praten. Het is een zomerse dag. Het is een heerlijke dag. Zullen we met een zomersnummer beginnen? Laten we dat doen. Oké. Okay. Chipsy Kings, bamboleo. Llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo de la chabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón llorar dice amor, llega así esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven bebé. lekker uh, zonnig. Het uh, doet aan de vakantie denken, maar ja, die hebben we allemaal al achter de rug. Ja, dus. helaas. Nou, oh. ik ga nog. <laughs> jij gaat nog. Ik ga nog. Maar jij gaat de zon opzoeken. Ik op. ga naar India. Ja, oké. Okay. Het uh, nieuws wat eigenlijk uh, Half Zandvoort bezighoudt, is het aftreden van... Uh, Wethouder Tatus. Ja, breaking nieuws bijna, bijna. Al die zenders zo dwars de... doorheen, zo breaking news. Ja, <laughs> degelijk. Ellie Jansen, mijn collega van de redactie, die heeft hem op uh, 28 september al gevonden op de gemeentesite. En ik wil hem graag even voorlezen. En dan ja. begin ik zoals de koningin: <laughs> aan de leden van de gemeenteraad der gemeente Zandvoort. In ieder geval, geachte leden. Toen, dat is dus de wethouder die persoonlijk een brief heeft daarop gezet. Toen ik in 2010 aantrad heb ik verklaard dat met het stijgen der jaren de tijd steeds kostbaarder wordt. Dat ik echt bereid was om nog enige tijd mijn energie te besteden aan het besturen van Zandvoort als wethouder. Dat heb ik met veel plezier gedaan. ...om mij moverende redenen... ...dat vind ik altijd zo jammer hè... ...dus ik heb dat opgezocht in vijf Malverende. woordenboeken... Moverende. Ja. ...ter sprake brengen... ...zo jammer dat de man dat gewoon niet even opschrijft... ...zodat ja. iedereen het begrijpt... ...vind ik de tijd gekomen om het stokje... ...tans over te geven... ...daarom deel ik u mede dat ik per 4 oktober... ...2011 ontslag neem... ...als wethouder... ...volgens de wet gaat het ontslag dan op 4 november... ...2011 in... Om zoveel eerder als mijn beoogde opvolger zijn of haar benoeming heeft aangenomen. Ik ga ervan uit dat de, de benoeming voor 4 november geregeld kan worden. Zodat de wethouderszetel niet tijdelijk onbezet blijft. Degene die mij vertrouwen hebben geschon geschonken. <lacht> dat is wat anders dan geschonden. Freudian. Ja, <lacht> ja, bijna. Precies, zit misschien een tikje. <lacht> Tijdens mijn wethouderschap dank ik daarvoor hartelijk. Hoogachtend Wilfred W. S. Tates, al onbekend okay. als de wethouder van Zandvoort. Ja, dat is de brief die de raadsleden hebben gekregen en die gepubliceerd is dus inderdaad. Als iemand dat nog een keer wil nalezen op de site van de gemeente Zandvoort is hij te vinden. Uh, ja, wat er meteen opvalt is, uh, en ik weet dat Wilfred Tatus een vervent hondenliefhebber is. Ja. Dat zijn ontslag op 4 oktober op dierendag ingaan. <laughs> ja, gaan. Maar... dat is een hele goede ronde. <laughs> dat zal er wel niets mee te maken hebben. Uh, ja, we hebben hem gevraagd, of jij ja, hebt hem ja, gevraagd. Ja, ja, ja. Ik heb gebeld via de publiciteitsmedewerker, de communicatiemedewerker. En de heer Tades wilde nog niet in de uitzending komen. Maar hij komt zaterdag 22 oktober vertellen. Het hoe en waarom van zijn ontslag. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Hij is nog, nog in functie vandaag. En uh, dan ga je niet een uh, verhaal neerleggen waarom je vertrekt. Of de redenen erachter. Ik uh, kan me best wel iets bij voorstellen. Dat hij zegt, nou ja, nee. Wat later en, in de toch tijd. Toch vind ik dat jammer. Want ja, er ja een heleboel ja. mensen die lezen de site niet. Want die hebben dood gewoon geen computer. Die lezen het Haarlems Dagblad niet. Of andere bla. En die weten het nog niet. Dus nee. die horen het dan weer in het doel. Nee. Voor dat, is, bij Robert hein. dat is jammer. Dat, dat is maar oké, okay, goed. Uh, ik kan me voorstellen dat hij dat wel zegt: Nou, nee, even iets later als uh, het stof nee. neergedwarreld is, dan, uh, dan kom ik wel. Nu even niet. Dat nu kan ook even ja, dat niet. Dat is toch ook een grote stap voor de man. Maar uh, jo. ja, nou ja, het is inderdaad een behoorlijke stap. Ja. En. Uh, uh, we zullen nu de vervanging uh, moeten gaan zien. Ik ja. ben benieuwd naar de VVD een vervanger uit de fractie, of misschien wel iets iemand gewoon helemaal ergens anders uh, vandaan. Ken ja, uh, ja. Uh, ja. het zou uit de fractie kunnen, het uh, zou ergens anders vandaan kunnen. Goed, we gaan het zien. Het is uh, in ieder geval voor uh, Wilfred Taters is het voorbij. Ja. ja. It's over. Roy Robinson. Het tweede item waar, waar we nu in het eerste deel over willen praten is een speciale ecumenische dienst die gehouden wordt, regelmatig in Zandvoort, de zogenaamde TZ-dienst. Daar wilden we toch wel iets meer over vertellen wat het inhoudt. In de eerste plaats is die straks op 7 oktober, in de Agaterkerk wordt die gehouden. Het, het motto is dan niet van brood alleen, maar in het algemeen Yvonne, weet je, weet je iets wat dat ter se, dat is een stiltedienst zeg Ja, dat is een stiltedienst in wezen, kan iedereen eraan deelnemen, ook al geloof je eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk een beetje terug naar jezelf uh, gevoel, het wordt heel goed bezocht in wezen, het wordt, uh, ja, veel vrouwen, enkele mannen gaan er ook inderdaad heen. En ja, dit is een hele andere dienst dan dat je daar zit, dat je meezingt en, en het is totaal niet te vergelijken. Het is korter. Na de dienst dan, dan gaan ze koffie drinken met elkaar. En, ja, dit is eigenlijk een, ja, ik zou bijna zeggen een soort moderne korte dienst uh, voor ja. samen zijn. Maar, maar heel anders dan dat een, een pastoor of een ja, dominee ja, daar ja, ja, zou preken. Ja, ja. Het is. Uh, het is niet een preek, echt. Nee, nee, het is meer een gezellig uh, samenzijn, Iets wat je het samen zijn, luisteren en alles wat je, wat je daar dan samen doet, inderdaad. Ja. En nu uh, is het thema van de eerstvolgende keer dus, uh, is niet van brood alleen. Nee. En dat thema dat, uh, dat zegt dat uh, je eigenlijk je leven moet indelen uh, zoals je denkt dat mogelijk is, mogelijkheden moet pakken. Uh, mogelijkheden moet zien uh, het gaat om een levensstijl en een levenshouding uh, en dat is de discussie dan in deze heb ik begrepen ja. uh, ook staat erbij er, uh, dat wordt een bijzondere waar uh, ook licht centraal staat uh, er wordt gebeden er zijn stiltes uh, je kunt lichtjes aandoen of lampjes aandoen ja. uh, degene die daar wat meer van willen weten die kunnen dat op internet vinden ja. onder www.Thijzee, ik uh, spel het maar zoals het staat. Die spreekt het uit als taizee Noord-Holland.com. Uh, op de pagina Zandvoort, dan, uh, dan pak je daar uh, datgene wat wij doen. Uh, als u daarin geïnteresseerd bent, uh, dan kan dat. Uh, daar valt verder niet zoveel meer, Heb, hebben we iets vergeten daar nee op, nee, daar nee, volgens mij niet, dus na aflopen koffie en thee en natuurlijk kan je nieuwe mensen ontmoeten en wat daaruit voortkomt, uh, dat kan ook heel gezellig zijn. Goed. Dus, uh, voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen, Uit, Zelfs, uiteraard. Zelfs uh, rolstoel toegankelijk. toegankelijk. Ja, dus 7 oktober, Agatha Kerk, de katholieke kerk, ja. deze keer in, uh, in Zandvoort. We gaan nog even over naar wat meer cultuur in dit programma. Dat was eigenlijk wel nodig, vind ik. En dat wordt ook het volgende onderwerp. Culture at the Beach, dinner show. Die ja. we straks uh, gaan... Uh, waarover we gaan praten. Uh, een beetje cultuur in de muziek ook als aanloopje daar naartoe. Alessandro Safina, Luna. Nou, nou, als dat geen cultuur is, dan weet ik het niet meer. Uh, het volgende onderwerp was Cultureet uh, Beach Dinner Show. Uh, jammer genoeg is Willem Palten nog niet, uh, heeft zijn neus nog niet laten zien hier. Maar gelukkig is Robin Halmoet hier uh, en die gaat met ons praten over het onderwerp wat daarna zou komen over de kiss and ride uh, strook bij Ducky Duck. Welkom Robin. Oh. Nou, goedemorgen. Oh. De microfoon gaat even los. Het ja. Ja. is alweer opgelost. Zo is dat. Ook goedemorgen. Deze mooie ja, dag. Aan. Ja. Ja. Uh, Robin, wat is er aan de hand? Um, ja, dat vragen we eigenlijk ons ook een beetje. Ja. <laughs> um, de, er is een kiss and strook op dit moment. Bij uh, de kinderopvang Ducky Duck in de Duck Club. Uh, waar ouders gebruik van kunnen maken als zij hun kinderen komen brengen. We praten over de louis davids Carré. Uh, ja, we het praten over het, ja, uh, over het eind van het louis davids Carré voor beide Op. scholen. We praten niet over uh, de scholen zelf. Nee. Uh, in het oorspronkelijke plan, zoals ik het heb begrepen, van vijf, zes jaar geleden, was het de bedoeling dat er elf Kiss and Ride-plekken kwamen voor ouders om smorgens de kinderen af te zetten. En. ...tegen het eind van de dag de kinders, kinderen weer op te komen halen. Uh, uiteindelijk is dat uh, door allerlei discussies met omwonenden en belanghebbenden... Uh, ...geminimaliseerd tot vier plekken. Dat uh, leek ons wat weinig in het begin... ...want er komen best veel kinderen op dezelfde tijdstippen... ...namelijk tussen acht en half negen... ...en s'avonds tussen half zes en zes uur komen ouders hun kinderen afzetten... En, en ophalen. Uh, dat blijkt wonderwel uh, goed uh, te gaan. Uh, alhoewel het begrip kiss and ride in deze natuurlijk een beetje vreemd is. Want uh, bij een school kun je nog een kind van 10, 12 uit de deur gooi je het een zoen geven een prettige dag wensen en dan vervolgens snel weer weg te rijden uh, bij kiss and ride bij de kinderopvang is dat wat lastig als jij je kind in de maxi op de stoep zet het een kus geeft en zegt zoek het maar uit, uh, zoek het maar uit en ga maar lekker met je maxi naar binnen lopen dus van kiss and ride voor mij een stuk geen sprake uh, maar naar mijn weten zijn daar nooit problemen om geweest niet in de zin van handhaving niet in de zin van, van, van klachten uh, nu heb ik gelezen in de brief van gemeente Belangen-Zandvoort... Uh, ...dat Kiss and Ride geen wettelijke basis zou hebben. Dat zou dus betekenen dat uh, na het uitkomen van deze brief... ...iedereen daar nu gaat parkeren, want dat mag dus kennelijk. Nou, dat lijkt me niet echt de bedoeling. Ik denk dat... Maar goed, ik uh, ben gewoon maar een burger. Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat de functie van een Kiss and Ride plek is... Ja. En dat je dus ook uh, daar niet uh, expres je auto gaat parkeren. Dat lijkt me een simpel op, er, op te lossen. Een parkeerverbod. Uh, bijvoorbeeld. Of uh, een, een heel simpele oplossing. Want dan praat je over de minste kosten. is uh, schilder een blauwe streep op ja. de stoep. Ja. Zet er een bordje bij. Maximaal een kwartier parkeren. Ja. En het probleem is opgelost. Ja. Maar goed... Uh, problemen moeten altijd ruim worden behandeld voor het op een makkelijke manier worden opgelost omdat je zei het heeft geen wettelijke basis dan geef je het een wettelijke basis met een parkeerverbod, dat geldt in ieder geval en dat mag je als gemeente doen simpel ja maar een parkeerverbod zou suggereren dat je daar niet meer je kinderen mag afzetten je mag niet parkeren maar je mag wel stoppen om je kinderen af te zetten. Ja, maar stoppen is dan ook iets. Bij uh, nou ja. een kinderdagverblijf is dat lastig om te stoppen. De koosje op de stoep te zetten ja. en, de, um, en nee, weg te gaan. dat begrijp ik. Dat heb je uitgelegd. Want ja. hoe lang zou het ongeveer uh, duren om, om je kind af te zetten? Hoe lang zou die auto daar staan? Nou, het hangt natuurlijk wel van de leeftijd af. Maar laten we zeggen, uh, de doelgroep van uh, Ducky Duck is 0 tot 4 jaar. Ja. Dus dan heb je het over baby's. Die ja. minder dan een jaar zijn. Daar ben je wel even mee bezig. Want dan heb je ook sprake van een overdracht. Die komt het kind brengen. Er moet ja. aan de leiding worden verteld uh, de, de, de, de, hoe het gaat met het kind. Wat het gegeten heet, wat het schema is enzovoort, enzovoort. Dus laten we zeggen, als je aan de ruime kant gaat zitten. 10, 12, 13 minuten. Ben je, staat die auto daar. Sta, staat die auto daar, ja. ja. Dus met een, uh, met een blauwe zone van een kwartier. Ja, meins inziens. ...dek je dan alles af. Ja, ja. Maar wat voor probleem hebben jullie dan nu daarmee? Gaat het goed? Is er geen probleem? Er is geen probleem. Uh, er maar... staan geen auto's lang geparkeerd op. Ja. Um, er is geen probleem. Dus ik, anders dan een politieke reden om, om zo'n brief te versturen zie ik niet. Oké, okay. ik begrijp dus nu dat je in verweer komt tegen de brief van GBZ... Um, ja, als u dat zo wilt noemen... Ja, want ik zie geen probleem... Ik, ik, ik zie Er is ons geen probleem bekend van ouders... Geen probleem bekend van de scholen... Um, dus ja, ik zie het probleem niet... Nee. Anders dan... Kijk, er is wellicht een punt... Als voor Kiss and Ride geen wettelijke basis zou bestaan... Maar dan nog, er zijn duizenden Kiss and Ride plekken ja. in heel Nederland... Um, ik denk dat het iedereen wel duidelijk is waar dat voor is. We hebben, uh, dacht ik al vrij lang ervaren, vrij lang een aantal jaar, met uh, de eerste uh, school uh, in Nieuw-Noord met uh, de Golf, waar dat ook is. Ja. De oranje Nassau school was oranje School ja, die, die, die, die ook, ook in wezen. Ja, ja. ja. ja. Met, uh, en uh, goed, daar, daar zou het dus geen... Het, het probleem van GBZ zou, zou mogelijk een politiek probleem dus kunnen zijn. Het, jullie veroorzaken geen overlast in het verkeer of wat dan ook? Nee, niet dat ik weet. Ik heb daar nooit klachten over gehad. Uh, nee, We hebben, ons is niks ter orde gekomen. Zowel de leiding, ik heb er ook nog even nagevraagd bij de leiding van uh, uh, Ducky Duck en de Duck Club In de school heb ik er ook niet over gehoord. Kijk, ik lees in de brief ook een argument van kinderen gaan fietsen naar school. Daar moet op gelet worden. Nou, dat is natuurlijk logisch, dus bij elke school. Maar dat betekent niet dat je alle auto's maar van de straat moet halen, want kinderen fietsen ook naar school in de straat en om de school heen en daar zijn ook auto's. Dus ik zie dat argument niet. Ik wil eigenlijk even een beetje pleiten voor de handhavers. Kijk, we lopen altijd te zeuren omdat we het zelf doen, omdat we vijf minuten uh, niet uh, ja. geld in de automaat hebben. Maar dat doen ze dan toch maar mooi even voor uh, de kinderen van het kinderdagverblijf. Toch even, je mag een kwartiertje daar staan. Misschien sta je 17 minuten, niet meteen die print uitdelen en dergelijke. Dus dat, uh, dat valt altijd te overleggen met de gemeente. Er wordt ja. zo vaak op ge ge gemopperd. Ja. Nee, dat doen ze heel erg goed. Ja, ik denk dat als je met elkaar afspreekt uh, we gaan die plek en dan heb ik het nog niet over de plekken voor de scholen want daar zal uiteindelijk denk ik ook wel iets geregeld moeten worden, daar staan nu gewoon auto's lang geparkeerd, als je daar ook zo'n zone instelt, dan zou het handig zijn om daar ook echt te gaan handhaven en daar een keer iemand neerzetten s'morgens en zeggen van joh, er staat daar een auto, die staat daar de hele dag, of er dus staat een vrachtwagen of er gaan mensen te hard wegrijden en dergelijke daar ben ik absoluut voor ja, ja het uh ik kan me voorstellen het, is, uh, het beeld is helemaal veranderd uh, inderdaad wij liepen vroeger naar school dan was de school vlak bij je huis en nu is er, zijn er concentraties van scholen en opvang uh, wij liepen maar het verkeer was heel anders ja absoluut ik, ik zou nu een kind van vier niet door het dorp willen laten lopen al, al woont ze nog zo dicht bij school ja. daar laat de, de busweg weg uh, alleen al over steken ja nou ja, eens, tijden zijn natuurlijk veranderd. Uh, het klopt dat heel veel mensen uh, de uh, kinderen uh, met de auto naar school brengen. <coughs> nou is er ook een beleid op vanuit de scholen dat gevraagd wordt, breng de kinderen met de fiets. Nou, als dat kan is dat natuurlijk prima. Maar er zijn ook heel veel ouders uh, uh, die werken en die nadat ze hun kind op school hebben afgezet gelijk doorgaan naar, naar hun werk. Dus dat is niet, natuurlijk niet altijd uh, handig. Mijn buurvrouw die heeft een kleine jongen van een jaar of uh, zeven zes eigenlijk. En er werd al aangevraagd wil je alsjeblieft komen lopen, want we wonen op de Schelp, en dat is bij de Gerkenstraat. Dus ja, die is dan bereid om dat te doen inderdaad. Dus dat wordt heel erg over nagedacht, zo van nou, wat kunnen we in hemelsnaam het probleem doen? Mensen die dichtbij kunnen en goed kunnen lopen, wil alsjeblieft je kind lopen komen brengen en ophalen? Nou, dat is ook logisch, want je hebt natuurlijk een enorme concentratie aan mensen die naar zo'n school lopen, zeker bij het louis carré, waar die scholen heel dicht bij elkaar zitten. En er zijn ook wel programma's voor vanuit de scholen, waarbij ze dus kinderen stimuleren om om op de fiets te komen en daar ook. Dan krijg je ook uh, een waterflesje of iets anders als je dus een week lang op de fiets komt. Dat is natuurlijk allemaal prima, alleen dat heeft, in mijn zin is, niks te maken natuurlijk met die Kiss and Ride uh, strook. Dat die er moet zijn is logisch, want mensen gaan met die auto komen. Dus daar moet je een oplossing voor uh, bieden. En dan is een Kiss and Ride ofwel een blauwe zone met een korte, hele korte uh, parkeertijd. Maar toch is dat uh, flesje water ook een, een soort oplossing. Van nou jongens, kom op, probeer op de fiets. Want uh, het scheelt weer een auto. Het scheelt misschien wel zes auto's ja, per klas. Dus in wezen wordt er ontiegelijk over nagedacht. Omdat, absoluut. Uh, ja, ja. En eigenlijk goed samengewerkt. Ja. ja. Goed. Voor jullie kon, als ouders kwam de brief van uh, GBC dus ook als een verrassing. Compleet. Compleet. Nou, ja. we gaan straks vragen wat de aanleiding uh, daarvoor was. Om dat te doen. Want... Er waren geen problemen, er zijn geen problemen. Nee. Het loopt heel soepel allemaal. Het loopt heel soepel. Het is eigenlijk. Uh, het verbaast mij uh, nog steeds dat met maar vier plekken dat dat toch goed gaat. En dat ja. er altijd plaats ja. is eigenlijk. Ja, ik heb vanochtend nog even gekeken. Ja. De kruisen op de weg inderdaad. Ja. Het is niet eens uh, zo'n grote ruimte die jullie... Het is nemen. een hele kleine ruimte. Ja. Ja. Ja. Okay. We, gaan, uh, we gaan zo meteen verder praten met... Uh, GBZ erover, dan zijn we wel benieuwd wat de redenen erachter zijn. Ik ja. zie GBZ al aankomen. Dus okay. Daar kunnen we straks over praten. Is er nog iets wat je kwijt wil daarover wat we niet gevraagd hebben? Okay. Uh, nee, eigenlijk niet. Gewoon um, houden zo. Oké. Okay. Okay. Nou, bedankt hè. Ja, Jij bedankt, bedankt voor je komst. En nog een okay. goede dag. En succes ja. verder. <laughs> Oké, okay, bedankt. Wij gaan verder. The Beatles, something. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Something, de Beatles. Wij wachten eigenlijk op de volgende gast. En uh, die is telefonisch gewaarschuwd, dus die zal al zometeen hijgend binnenkomen. <laughs> Tot die tijd, die draaien we nog maar even een muziekje: Ja. ja, ja, ja. Muziekje. muziekje. In de summertime. Moongo Jerry. No return to twenty You can make it, make it good all only buy We're not dirty, we're not mean But you do as you please We go fishing or go sipping in the sea Last for living here, yeah, that's our philosophy And all the people settle down. Bring your friends, and we'll all go in. We in de Ondertussen aangeschoven kortdraaier en Astrid van der Veld beide van GBZ Goedemorgen, Goedemorgen De een buitengewoon raadslid, de ander raadslid en, uh, oh, we gaan gewoon. verder over het onderwerp Kiss Ride. We hadden net uh, een expert, een gebruiksexpert uh, in het interview... ...en nu uh, twee mensen vanuit uh, het beleid, oftewel de politiek. Okay. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, wat is nou de aanleiding geweest voor jullie om de brief aan het college te sturen? Nou, zal ik even van wal steken dan? <laughs> um, kijk, het is zo dat een aantal mensen die daar uh, wonen uh, ons hebben aangesproken over het feit dat er dus een aantal parkeerplaatsen aan de openbare ruimte worden onttrokken. Nou, er is vervolgens is daar een uh, kies- en uh, voor aangelegd, terwijl er juist is afgesproken om dat vooral niet meer te doen. En dat werd ook gezegd tegen ons en we hebben dat in die stukken teruggevonden. Want er is namelijk in 2009 is er een fietsbeleidsplan vastgesteld. En in dat fietsbeleidsplan staat: om het fietsen te bevorderen, gaan wij geen nieuwe kissenrijdstroken meer aanleggen. Nou, vervolgens hè, is er uh, het raadsprogramma samen, uh, vastgesteld, 2010-2014. En daarin staat ook weer opnieuw, door de raad geaccordeerd: we gaan geen nieuwe rijdstroken aanleggen. Toen is er een discussie ontstaan over het feit dat er dus daar een nieuwe school werd gebouwd op het louis carré. en hoe dat dan opgelost moet worden, want ja, kinderen kunnen niet altijd op de fiets. Nou, toen is er gezegd van de parkeergarage is open vanaf 8 uur s ochtends tot, uh, tot 10 uur uh, in de ochtend zonder dat er betaald hoeft te worden. Want na tien uur hoeft het pas betaald te worden. Ja, ja. Uh, dan kan je dus gratis in en uitrijden. Dus als het dan bijvoorbeeld slecht weer is, ja, dan, uh, dan kun je, dus je je kind wel met de auto brengen. En dan rij je de parkeergarage in. Dan kun je via de interne uh, trappenhuis of lift kun je dan naar boven de school in. En dan kun je daar je kind uh, brengen. Welke school? Dat maakt niet uit welke. De Marie school of de handelschool of de kieken, het, kinderdagverblijf. het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf. Ja, maar die, het is niet zo dat de, de, de parkeergarage niet open is voor de ouders van het kinderdagverblijf. Hè, tot tien uur. Het is voor iedereen geopend. Ja. Ja. Uh, ik, ik, ik wil er even op inhaken. Want ja. je zegt inderdaad over, we hebben het over het kinderdagverblijf. En daar zit nou juist het rare gebeuren. Een kist en rijdstrook is puur bedoeld. is trouwens geen officieel iets. Hè. Een kist en bestaat niet. Dat, ja, dat bestaat officieel niet. Nee, nou ja, er is, is geen verkeer. Er is, geen wet, nee, nou ja, er is geen wettelijk verkeersbord. Het houdt op bij P13. Ja. En uh, ja, uh, P14 zal dan Kiss een rijstrook moeten worden, maar die is er niet. Ja. Dus is, is dat ten eerste. Maar het is het algemeen is. geaccepteerd. Ja, maar dan nog geloven. is de locatie, de locatie is natuurlijk een beetje idioot. Want bij een kinderdagverblijf spreken we over hele kleine hummeltjes. Die gooien je niet de auto uit, die nee, geef nee. je niet de kusje, ik, van, ga zelf maar. Hebt, nu, zei nu die zei vader ook al? Dus dat nee. is onmogelijk dus. Onmogelijk. Dus vandaar dat wij zoiets hebben van ja, dan ga je iets aanleggen. Wat we afgesproken hebben, dat we dat niet meer doen. Ja. Althans, we niet, want GBZ heeft tegen het college en tegen het raadsplan uh, natuurlijk gestemd. Weet jij nog wat destijds de reden was om te zeggen, we doen het niet meer? Nou, het heeft onder andere te maken met de officiële status die het heeft en het geharde wat ontstaat omdat mensen zich er toch niet aan houden. Zou, zou veiligheid uh, niet prevaleren boven? Maar nou, uh... de veiligheid op een kisserijstrook is ook niet groot. Juist niet. Uh, ik heb even gekeken daar vanochtend. Toevallig is dat een parallelweg. Dus daar mag je zeggen van... Ja, dat is redelijk rustig. Dat niet, klopt. Uh, direct grenzend aan de handen. Nee, maar goed. Nee, nee, is, maar het is kan het is geen kissenrijdstrook zijn. Het, het is natuurlijk wel zo dat er een heleboel kinderen wel op de fiets komen. En die gaan dan over dat stukje uh, wegrijden. En kris-kras gaan die auto's uh, daar doorheen rijden. En dat vind ik gewoon niet echt uh, veilig. En daar gaat het mij namelijk ook om, want uh, degenen die dan wel op de fiets komen, die hebben dan toch een bepaald gevaarrisico dat ze worden aangerijden door een haastige ouder die even snel zijn kind heeft afgezet. Terwijl naar de parkeergarage en naar zijn werk moet En, en uh, ja, al die lastige kinderen en uh, nou ja, toeterende boze ouders en uh, oostige ja. kinderen. Nou, daarvoor is nou juist die parkeergarage uitermate moet, geschikt. De meeste ouders komen zo tegen half zes, zes uur die kinderen weer ophalen. En dan moet er wel betaald worden in de ja. parkeergarage. Ja, maar dan had je je kind met de fiets moeten brengen, zeg ik dan. Uh, ja, is mogelijk, maar als je werkt niet natuurlijk. Nou, nee. Ja, ja, jij zegt dat. Maar goed, aan alles hangt een prijskaartje. En ik vind dat het gevaar uh, wat er dus nu ontstaat voor die kinderen dat vind ik dan belangrijker dan dat mensen dan uh, twee kwartjes moeten betalen per dag om uh, een kind op te halen ja. en uh, weg te rijden uit die parkeergarage is het niet mogelijk om dan gewoon een soort uh, regeling te treffen voor de ouders van uh, de kinderen bij Ducky Duck dat de gemeente om de tafel gaat met ze en zegt nou ja luister is een vignetje weet ik veel een of de gratis pasje want waar praten we over hoog uit 20 minuten denk ik ja dus nou, nou, dat je met de leiding uh... praten nou hoe is het met oh ja een beetje kort, oké okay, bla bla Maar bla, bla. Ik, ik denk dan dat het niet de gemeente moet zijn die dat uh, gaat verstrekken maar dat zou dan Dukkie ja. zelf moeten zijn die dat moet gaan versteken. want het is een commerciële instelling gericht op het maken van winst en het is dan toevallig kinderopvang maar uh, het is gewoon een commerciële instelling het is een bedrijf, het is een bedrijf. Dus ja, en dan leveren wij vanuit de algemene middelen, leveren wij voorzieningen om een bedrijf uh, te sponsoren, want daar komt het in feite op neer. Ja. Nou, en daarbij komt ook nog eens dat uh, het, het bedrag wat dus besteed is om de kist en rijstrook aan te leggen, dat is niet gebudgeteerd, het is niet begroot, want we hadden afgesproken, we doen het niet meer. Nou, we doen het dus nu toch, en dan wil ik wel eens weten... Waar komt dat geld dan vandaan om die kist en rijstrook aan te leggen? Ja, uit welk potje? Want ja, aan de andere kant, het schoolzwemmen is dan afgeschaft. Uh, ik lees in de kranten allerlei problemen met de ijsbaan, want er is geen geld voor. Er zijn allerlei bezuinigingen die de gemeente hard raken. En ook de inwoners van Zandvoort, die worden daardoor getroffen. Maar dan gaan we wel een onnodige kist aanleggen, want er zijn voorzieningen voor. En ja, als je je kind met de auto brengt en je moet hem ophalen, ja, dan kost het twee kwartjes. Nou, dan haal ik mijn schaduws op en dan zeg ik, nou, nou in. Dat is jullie voorstel ook? Gebruikt die uh, parkeergarage? Dat dan? is al bepaald. Ja. Daar is al over gepraat dat, Daar is inderdaad in de tijd over gesproken. Dat ja. weet ik nog omdat ik in die tijd joe ook toevallig verving. Ja. En uh, daar is toen over gesproken van ja, we maken daar een parkeergarage en daar kunnen ze dan gebruik van maken. Ik Want ik in sta... de eerste instantie zou er op het maaiveld eigenlijk helemaal niet meer geparkeerd gaan worden daar. Nee, dat klopt. Nee, Ik sta een beetje verbaasd uh, naar het argument waar jullie mee begonnen van... Niet jullie argument, maar van omwonenden. Er worden parkeerplaatsen ontrokken aan, uh, aan de omgeving. Uh, als ik daar langs rij overdag, dan zijn er. ...ettelijke vrije plekken tegenwoordig. Niet ja, naar een parkeerrugine. Zwarteveld is het helemaal leeg. Ja, maar <laughs> ja, dat, dat, dat dan klopt dan wel ook wel. Kijk, dat klopt ook wel, omdat we nu maar een handjevol mensen. de beschikking hebben over die bewonersparkeervergunning. Ja. Dat is maar een handjevol mensen het... ten opzichte van Zandvoort. Want het is dus alleen maar. inderdaad de Oostbuurt en de Koniningenbuurt die zo'n vignet hebben, de omwonenden. De omwonenden. Kijk, en straks gaan we natuurlijk naar. Eh, als het goed is 1 januari. dat is uh, Oud-Noord en Duinwijk. Ja. Dat die dus. Dus inderdaad een fiat gaan krijgen dan zul je gaan zien dat mensen uit die wijk ook daar kunnen parkeren overdag nou ja een van de problemen is onder andere uh, het oude gemeenschapshuis wat nu in het louis davids zit, dat braakliggende te... de terrein uh, uh, ja nee ik bedoel uh, nou ja kijk als, als je nu over de nee ik ben daar ook af en toe te gast en dan moet ik mijn auto bij een meter zetten of in de parkeergarage ja. Om even in de bar op iemand op te halen, ja. even te wachten, kopje koffie. Maar even. dat is natuurlijk, als we in 2013 iedereen heb, een fiat hebben, dan... Nou kan ik daar rustig aan staan. Ja. En jullie verwachting is dat het dan ook veel voller komt te staan uh, na Ja, dat mag ik wel aannemen. Ja, de markt. Ja. Laten we de markt is natuurlijk een aardige waar trekker. Gaat die dat... nou Sorry? Sorry? Waar gaat die naartoe? Oh, die, die gaat, gaat naar het binnenplein. Ja. Ja. binnenplein. Ja. Maar dan krijg je ook weer parkeerders. Dus. Ja. Dus, en dan is het argument van, ja, die kist- en parkeerplekken die, uh, die zijn de hele dag ontrokken, terwijl ze eigenlijk maar twee keer een half uur... En dat uur midden in een centrum... En dat midden in een centrum tussen aan- en affietsende kinderen, ja, ik vind dat geen goed idee. Kijk, als je dan toch een keer gaat aanleggen, dan moet je hem vooral niet aanleggen waar hij dus nu is aangelegd, pal voor de deur. Dat is misschien wel makkelijk ja, Maar het is wel gevaarlijk. Als je met slecht weer met je kind in maxi maxico's moet lopen, kan je me daar iets bij voorstellen. Ja, maar dan kan je dus ook gewoon met de auto de parkeerplaats. Maar de, de, nogmaals, daar is een kist- en rijdstrook niet voor bedoeld. Nee. Nee, Kist- nee. kis- en rijdstrook is echt bedoeld van uitstappen, kusje, zwaaien dat en wegrijden. En, ja. ja, en het is bedoeld voor scholen. Nou, dat kun je met de... kleintjes niet doen. Het is bedoeld voor scholen. Deze worden over het algemeen bijna altijd aangelegd. Ja. En wat doen wij? We leggen hem voor een commercieel dagverblijven aan, voor gemeentelijke gelden, van gemeenschapsgeld. Nou, ja, dat is heel fout. En dan, dan zeg ik van, nou, dat ding is gewoon niet nodig daar. Het is gevaarlijk. Weghalen. Ja. Hebben jullie al een reactie gehad van het college? Nee, die zijn altijd heel stil als we dit soort vragen indienen. <lacht> dan denken ze erover na waarschijnlijk. Ja, ja dan, dan kan je op. ineens een ontslagbrief ook alweer over. Eet, nou. <lacht> breaking news, daar breaking news. <lacht> daar hebben we het net al over ja, gehad. Ja. Dat zal wel niet te maken hebben met de kiezerijsstreuk, denk ik. <lacht> nee, nee, want uh, dat <lacht> denk nee, ik ook niet. Dus heeft niet in zijn park. Nee, niet meer. De vorige periode wel. Ander Zandberg heeft dat. Maar er schijnt dus wel weer een voorziening, te zijn die alweer bij het LDC hoort. Ja, en het is weer de projectwethouders voor het LDC. Ja. Juist. Ja, ja. Ja. Oké, okay. maar de, dit zal zeker niet de reden zijn. Daar oh. zijn we van overtuigd. Oké, okay, zo moeilijk is de vraag nou ook niet. Ja. Dan krijgen we dus antwoorden van het college zometeen. Ja. Uh, gaan jullie daar in de raad mee verder? met deze problematiek? Maar nou, daar zal een hartstikke bij verder gaan. Ja. <laughs> jij geeft nou, het nou jij kunt geld. het ook doen bij informatie. Maar... Bij informatie kan ik dat, dat ook doen. Maar ja, het is al jammer, want in de informatieronde die we dan tegenwoordig hebben, ja, daar mag je dan niet debatteren. En dan mag je alleen een vraag stellen. Ja. En uh, als je dan een vraag stelt, dan kan je altijd te horen van ja, uh, maar het zou handig zijn als u die vragen van tevoren indient, want dan kunnen we ons erop voorbereiden. Maar ja, als ik dan vervolgens al die vragen van tevoren indient, dan is het ook weer niet goed, want die weer te veel vragen. <laughs> Goed, Kortom, ga... het is niet goed of het deugt niet. Nee. Gaan we nog even terug uh, naar uh, de situatie dat uh, er een alternatief is via de parkeergarage. Ja. Uh, jullie insteek is dat Ducky Duck daar dan voor moet gaan zorgen. Ja. Uh, Samen is... met de ouders. Even een kleine aanvulling. Het is natuurlijk niet alleen de parkeergarage. Want s morgens is tot 10 uur is het vrij gebruik van alle parkeergelegenheid te plekken. Uh, Houdt dat ook in parkeer, uh, vergunning parkeren? Ja, want het vergunningparkeren gaat pas vrij? om tien uur in. Oké. Okay. Van tien uur morgens tot acht uur avonds. Dus het is inderdaad alleen, ja, met het ophalen zou dat inderdaad wat een probleem kunnen zijn. Ja. Dan ben je op de parkeergarage aangewezen. Ja. Uh, ik ben daar nooit geweest. Zijn jullie op de hoogte van hoe dat dan intern is? Moet je erg veel trappen lopen naar boven? Nou, Kennen ik jullie? Het moet je licht. heel eerlijk zeggen Lent dat ik er ben licht. geweest toen het nog niet af was. En toen was het inderdaad aan weerwar, maar. Ben jij nou, ik, ik, ik ben, je mag er nou niet zomaar in zonder auto, hè? In <laughs> die parkeergarage. Nee, dat staat dus ten strengste verboden. En je mag ook niet met de fiets naar binnen rijden. Dat mag ook niet. Um, maar er is dus wel een lift, is mij verteld, vanaf de parkeergarage, dat je naar boven kan. Nou, daar kunnen we twee man in net. Het is een heel klein liftje. Ik kan er niet eens in staan. Ja, die kennen we, ja. En um, ja, dat, dat, dat denk ik ook van ja, er is ook weer niet over nagedacht voor dat soort voorzieningen. Ja. He, bedoel, je had natuurlijk ook een roltrap kunnen maken, ik noem maar wat. Ja ja, uh, ook goed. Want jullie nemen heel formele standpunten in... ...met raadsprogramma's en dergelijke... ...maar je mag ook best denken aan de ouders... ...maak het zo makkelijk mogelijk. Ja, dan maar. denk ik even niet aan Ducky Duck als bedrijf... ...maar aan de ouders, de gebruikers ervan. En die moet je het natuurlijk niet moeilijk maken. Nee, maar dat is onze intentie ook helemaal niet. Het dat is het alleen is om als, als je nou als raadje... ...nou al niet zelf aan je eigen afspraken houdt... Ja? ...waar moet het dan heen? Ja. Je stelt iets vast... Een fietsbeleidsplan, je neemt het over in het raadsprogramma en vervolgens ga je eh, gewoon je eigen advies weer naar je neerleggen. Ja, maar dat is jullie taak als politici om daar scherp op toe te zien. Oh, maar het oh, is aan de andere onbouwen. kant het belang van de ouders om hun het leven zo mo makkelijk mogelijk te maken, uh, als je uh, kunt. Dat vinden wij ook wel, maar dat moet niet ten koste gaan van gemeenschapsgelden. Nou ja, oké. Okay. Nee, dat is een, dat is een maar, politiek standpunt. Ja, maar, niet niet voor een commercieel bedrijf. Maar nou een partij zou zeggen, maar wat is, wel? Maar, wat is okay. nou, maar dan zou wat je wat is, dus ook een kistenrijdstrook kunnen maken bij uh, bijvoorbeeld de HEMA. Want dan kun je ook zeggen van ja, nou de ja, mensen kunnen daar ook dan even snel. Mm, ja, dat is ook een commercieel kunnen. bedrijf. Zet ik ja. wel oma af daar in een kusje en. Uh, ja, <laughs> dag oma. Ga lekker boodschappen. Zie je zo. Ja, ga ik weer. naar de koffie shop en uh, kom we uh, over twee uur halen. Ja. Uh, gezien de tijd stoppen we er even mee. Uh, ja. Als jullie tijd hebben om nog even te blijven, een kopje koffie te drinken, gaan we nu eerst even naar het nieuws zometeen. En dan uh, gaan we met Theo van der Laan even praten over. Uh, als je tijd hebt, graag willen we nog wel even over discussiëren. Misschien hebben jullie dan nog dingen die je graag kwijt wilt. Wij ja? nemen een lekker kopje koffie. Wij, eh, wij doen een kopje koffie. Zometeen. Oké. Okay. <laughs> Goed. Goed, wat gaan uh, wij dus dan straks doen, Yvonne, uh, in het tweede uur? We gaan eerst praten met Theo van der Laan. Ja. Uh, over uh, ja, het nieuwe evenement eigenlijk het nieuwe op het strand, evenement. geweldig. Ja, Culture ja, voor... at the Beach, ja, dinnershow, wow. ja. waar uh, allerlei uh, artiesten en cultuur-evenementen plaatsvinden. En je loopt van het ene strandpaviljoen naar het andere toe en dergelijke. Ja. Ja. Dus ja. Uh, ja, het is allemaal voor het goede doel. Dus <laughs> het is allemaal zeg maar, voor het goede uh, doel. Ja. Daarna gaan we nog uh, even napraten met Astrid van der Velting, kort draaien over de parkeerproblematiek, ja. kiss and ride. Daarna... Krijgen we Ariane. Ariane van het Dierentehuis, dierentehuis uh, Kennemerland, ons dierentehuis. En uh, en we sluiten af met Hans Rijmers. Justin Zandvoort Jesse en de Zandvoort. krocht. Wij sluiten dit uh, eerste uur af. Fijn dat u naar ons geluisterd heeft. Uh, ik hoop dat u de radio aan blijft staan, want twee uur wordt best spannend. Kies en alle... comeback, zou ik zeggen. Ja, Kies en comeback. <laughs> ja, en uh, wij sluiten het eerste uur af met de The Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down.